In Bethlehem werden de klokken van de geboortekerk geluid. Ook in de Gazastrook werd de beslissing van de algemene vergadering van de VN gevierd.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 Er wordt per vakantie wel minder uitgegeven aan reis en verblijf... en er wordt vaker gewacht op aanbiedingen. Voormalig IMF-topman Kaan zou een schikking hebben getroffen... met het kamermeisje dat hem beschuldigde van poging tot verkrachting. Dat meldde anonieme bronnen aan persbureau AP en de New York Times. Er zou nog niet zijn getekend en er zijn geen bedragen genoemd. Het kamermeisje zegt dat Strauss Kaan haar vorig jaar in een hotel in New York... wilde verkrachten toen ze zijn kamer kwam schoonmaken... Strooskaan heeft altijd gezegd dat ze seks hadden met wederzijdse instemming. Justitie seponeerde de strafzaak tegen hen... omdat de verklaring van het kamermeisje rammelde. De glossie Jan is uitgeroepen tot tijdschrift van het jaar. De prijs werd uitgereikt tijdens het Mercuur tijdschriftengala in Amsterdam. De Donald Duck, die dit jaar 60 jaar bestaat, kreeg van de jury een oeuvreprijs. Het weer, wolkenvelden, maar ook zon en kans op buien. Het wordt graad of 5. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1, Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. 0800 1121. dat is het nummer wat je kunt bellen met vragen en antwoorden. Nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl, dat is het e-mailadres... Twitter kan via Apenstaatje Nachtzuster. En uh, chatten kan ook op www.omropmax.nl slash Nachtzuster. Uh, nou, niet zo heel veel uh, vragen die nog beantwoorden worden. Alleen die allereerste vraag over de kriebelende trui die na een nachtje in de vriezer opeens niet meer kriebelde. Hoe kan dat? Die vraag is nog niet beantwoord: 0801121. Ehm, um, eens even kijken. Rutge wil weten wat vechten tegen de Bierkei eigenlijk betekent. En waar die uitdrukking vandaan komt. Uh, Richard vraagt zich af waarom ze in Roemenië een Romaanse taal spreken. Terwijl ze in de omliggende landen Slovaanse talen spreken. 0801121 als je dat weet. En dan dat verhaal van Wil over die arme Poesminoes. Die dus uh, uh, iedere keer als Wil zept een schokje krijgt. Ja, Hans heeft er net al uh, antwoord op gegeven, maar ik ben nog steeds wel benieuwd of er nog iets uh, aan te vullen valt, want ze wil graag weten komt het doordat, er een, doordat hij gechipt is. Ja, ik, ik, ik weet het niet, maar ik zou het graag willen weten. En draai dan ook Curiosity Killed the Cat. En Misfit Blijf bellen. 0800 1121 Is fit. Johan, goeienacht. Goedemorgen. Hallo. Um, even kijken, ik heb een antwoord op de bierkaai. Ja. Ik heb het etymologisch woordenboek gehouden voor de dag. <laughs> dat staat zijn... gewoon standaard op het werk nu. Wat zeg je? Dat staat gewoon nu standaard op het werk, het etymologisch ja. woordenboek. Ja, ja. Nee, daar hoort bij. <laughs> uh, maar dat is een uitdrukking uit 1858. Zo. En dat wordt geduld op strijdlustige bewoners van de Amsterdamse Bierkade. Ah. En van die mensen kon nooit iemand winnen. Oh, dus het was hopeloos om met iemand van de bierkade te gaan vechten. Klopt. Dus vechten tegen de bierkai. Tegen de bierkai, Nou, dat is een, een hopeloze strijd. Mooi zeg. En dan lees ik ook nog bifurcatie. Weet je wat dat is? Nee. Eh? Nou, dat is een splitsing van een rivier. Oh, dat is altijd handig, dat we dat ook even meepikken. Precies, daar staat er precies in de kolom langs. Bifurcatie. Bifurcatie. Oké. Okay. En dan had ik een vraag. Ja, wij kennen het versje Ine Mutten. Ja. Engeland kent ook zo'n versje. Ja. Ani Mani Moe, get the tiger by his toe. Maar dan weet ik niet hoe het verder gaat. Annie, Mani Moe? Ani Mani Moe, mo, get uh. the tiger by his toe. Get the tiger by his toe. Pak de tiger bij zijn staart. Nee. Maar dan weet ik niet hoe het verder gaat. Nee, ja, maar de toe, dat is tenen. Oh ja, t, ja, Tail is uh, tail. Is maar is het, is het gedichtje nou Get the Tiger By his Tail? Of is het gedichtje nee, het is Tiger toe. By his Toe? Is toe. Nou, dat lijkt me heel onverstandig, maar oké. Okay. Nee, maar ja, goed. Ook een ja. zaak. En is er een reden dat je het gedichtje graag wil. Um... Reproduceren? Uh, nou, even kijken, er is een of andere reclame op tv en dan met een, een gezinnetje en de vader daarvan heeft een sportwagen en er moeten zes kinderen mee. En een andere vader heeft een hele mooie uh, grote bak en dan kunnen al zijn kinderen mee. Oh, ja. En die vader met die sportwagen die moet elke keer loten wie of dat er mee mag rijden. Oh, ja. En dan zegt ja. hij dat vers. <laughs> en wij komen er niet uit wat hij nou precies zegt. Oh, Oké, okay. nou dan, dan, uh, dat moet de achterhalen zijn. Dat vind ik ook. Ini, mini, manimo, get the tiger by his toe. Get the tiger by his tail. Zoiets zal het wel lezen, ja. ja. 0800 En Staan... dan heb je de oplossing op de crypto. Ik heb de crypto nog helemaal niet eens voorgedragen, Johan. Ja, maar dat is altijd actueel, dus de Sinterklaas. Oeh, bijna. <laughs> bijna. Oké. Okay. Ik vind het heel knap. Ja, nou, ik zat een actuele dingen, een actuele gebeurtenis van de afgelopen of komende weken. Nou, dan moet klaar zijn. Het heeft wel met fantasie te maken. Dat dacht ik. Uh, Johan? Ja? Zijn de croissantjes al uit de oven? Ja, die zijn er al uh, tien minuten uit. De zijn eerste ze, partij. Zijn ze goed gelukt? Vandaag zijn ze allemaal een beetje hetzelfde? Ze zijn allemaal mooi recht. Ik heb rechte croissants, want de, de, de besmeert makkelijker ja. en de belegd makkelijker. Ja. Nee, ze zien er keurig uit. Heel ik ben dik tevreden. Nou, hartstikke goed, Johan Baks, hè, daar. Doe, me. <laughs> Doeg. Hoi. Gideon. Hoi, hey, eh, uh, go goedemorgen. Goedemorgen. het eh, uh, Johan het al uh, mijn antwoord, dus, eh, uh, helaas. Ben je je stem een beetje kwijt, Gideon? Ben je je stem een beetje... Ja, ik ben een beetje verkouden, dus daarom klinkt het zo slecht. <laughs> nou, is maar goed dat Johan dat het verhaal al gedaan heeft. Ik voel mezelf ja, op de achtergrond, wat ik best leuk vind. Maar hey, ik wil nog wel een kleine toevoeging doen. Ja. De, de bierkade, dat was een de kade in Amsterdam. Daar kwamen de biefvaten aan. Ja. En uh, ja, zoals Johan al zei, de, de bewoners, die uh, waren onoverwinnelijke vrechtersbazen. Ja, en de, ze dronken waarschijnlijk ook af en toe wat. Want uh, ik denk dat ze daarom ook uh, vrij agressief waren. Ja. En bedankt, Gideon. En heel veel beterschap. Ja, dankjewel. Dag. Doeg. <laughs> Kijk, zo weinig stem hebben en die dan toch nog willen gebruiken... om eventjes iets duidelijk te maken. Dat moet toch te waarderen zijn. Ja. Paul. Ja, met Paul Letts zit het droogjes uit Hillegom. Hallo, Paul. Die, ja. Hallo. <laughs> Hoe is het in Hillegom? Ja, hoor, het gaat weer beter. <laughs> Gelukkig. Is het druk met de Sinterklaas inkopen? Ja, hoor, het begint een beetje te komen. Ja, ja, hoor, heel de geluk. hele dag Piet ja, in ja, de winkel. Ja. ja, hoor. Maar ik wilde even over die trui en die kat. Want weet je hoe dat nou komt? Het komt door de luchtvochtigheid. Oh. Want er was laatst in De, de Wereld Draait Door was er ook een professor... Die ja, die alles met bont uh, dus Matthijs tegen zijn hoofd ging slaan. Ja. Juist. Ja. En die positief en negatief. En dat kon hij ook nu alleen doen, omdat de luchtvochtigheid dus heel laag is. Oh. Want normaal moet de luchtvochtigheid om en bij de tachtig staan, maar hij staat nu op de 50. Want nu beginnen ook de mensen altijd te hoesten en kloven te krijgen en droge lippen en, en noem maar dus op. is heel als goed wordt. als je in de drooggisterijbusiness zit. Ja, ja, ja, dan komt, <laughs> komt het allemaal tevoorschijn. Hè? En ja. ook het beroemde RSI-virus, en dan worden we allemaal verkouden. Ja. Maar die, die, kat, die kat, die vrouw, die heeft waarschijnlijk die afstandsverdiening... Ja. en die doet een beweging en die kat, die, is, dat is de, die dat door de droogte van de lucht... is die kat negatief of positief geladen... En die, die, die afstandsverdiening of die beweging van het wrijven over die kat, dat is dan positief. En dan krijg je, als het ook donker zou zijn, zou je de vonken eraf zien springen. Ach, het arme dier. Ja, maar dan moet ze gewoon even de handen nat maken of zo. Of die kat een beetje nat maken, en dan krijgt hij geen schokken meer hoor. Als oh. ze een beetje vochtig maakt, dan gaat het wel over. Okay. Hetzelfde is dat met die trui. Die trui die zij in de vriezer heeft gelegd, die ja. is heel nat. En daardoor is er eigenlijk geen overbrenging meer van vonken en dat kriebelen niet meer, dat vindt niet meer plaats. Maar als je, een, als je iets in de vriezer legt, dan wordt het toch niet naad? Jazeker, Dan zit, zit moet je maar eens een trui in de vriezer leggen en je haalt hem eruit en dan is hij twee keer zo zwaar. Oh. Er zit vol met water. Oh. Want in het, in, het, in het vriesproces komt vocht vrij. Dat zie je ook altijd, die kristallen aan de zijkant van die vriesbak, ja. zie je altijd ijs vormen. Ja. Door, door, uit de lucht wordt vocht getrokken en dan ontstaat het, uh, dat gaat in het materiaal zitten. Maar als je dus een volle trui aan hebt en dat kriebelt, dan is het niet het materiaal, maar dan is het een soort van eh, statische elektriciteit, wat je voelt. Juist, juist. En waar? De, de, en dat zou je ook veel meer in deze periode van het jaar merken dan in de zomer. Want in de zomer is de aardkorst dus warm en die geeft dus enorm veel vocht af. En dat, dan is het vochtgehalte in de lucht ook meestal tussen de 70 en de 80. Als je een vochtmetertje hebt, dan, dan zal je dat altijd daar zien. Maar tels, zo tegen september gaat de aardkorst afkoelen en dan wordt de luchtvochtigheid die wordt ja. lager. Ja. Nou, Dan krijg je ook het beroemde RSI-virus, het verkoudheidsvirus kon weer tevoorschijn... En dan worden we weer verkouden en we moeten door de droogte moeten we s'nachts hoesten. En de, de, de lippen worden weer droog en de huid wordt weer droog. We krijgen weer kloven omdat het vochtgehalte in het lichaam iets naar binnen trekt en zo. En dat heeft alles te maken met de luchtvochtigheid. Nou. Daar, da, da, daardoor krijg. Want ik heb zelf ook een kat gehad, helaas. Hij is hij na 23 jaar overleden. Oh, daar heeft hij een En die, lang die had er ook last van als, ik als hij op mijn schoot zat. En dan heb ik gewoon een tijd, als hij op mijn schoot zat en ik zat met de afstandsbediening. Ja, dan moet je je handen even vochtig maken. Of die kat heel, eh, <coughs> Gewoon je handen nat maken en die kat aaien en dan is het weg. Dus jij zat de hele tijd in je handpalmen te spugen? Ja, dat is goed, dat, ja, ja, ja. Ik geef de kat aaien. Ach. Nee, nee, maar die, dat, dat is het verhaal van, van die uh, trui ja. en van die kat. Ja. En ook de droge. Het, dro het is nu een hele droge lucht. Ondanks dat het regent, is het toch een dro De luchtvochtigheid is heel laag. Nou, dankjewel. wel. daar komen al die verschijnselen uit. Ja. Paul, wat is de raasje bij de drooggisterij voor uh, Sint Klaas? Of, of, of de, de... Ja, goedko ja nee, er is in, niet een bepaalde raasje. Oh. De, de mensen kopen allemaal kleine dingetjes. Ja? Ze kopen geen dure parfums meer en ze kopen geen dure cadeaus meer. En, en het is allemaal, uh, ja, allemaal van die hele kleine cadeautjes, weet je wel? Van die. Van die uh, Lippenbalsem. Ja, bijvoorbeeld. En, en ook nuttige cadeautjes altijd. De, ja van de week zelfs een, een doosje genies voor de Sinterklaas is een schoen. Ja, <laughs> ja maar Sinterklaas heel... heeft ook best wel een beetje last van toe. Ja, spinnen, de echte grote, dat is er niet ja. hoor, op het moment. Het is nee. best jammer. Maar ja, ja, maar dat, dat komt nou met helemaal... kerst wel weer, Jophaal. Ja, dat zou best wel weer met de kerst komen. Ja. Dat hoop ik ook. Okay. Dat hoop ik ook. Maar verder heb ik het goed hoor. Ik heb een uh, gezellig drukwinkeltje in Hildegom. Dus uh, mooi. Dit komt helemaal goed. Dank je wel voor je telefoontje. Graag gedaan. Dag Paul. Oké. Okay, dag. dag. 0801121. Ik heb een cryptogram. Hij is zo makkelijk. Dat misschien, misschien moet je vast gaan toetsen 0801121. Want ik denk dat je, hem kunt, dat je hem oplost als ik halverwege de opgave ben. Misschien ook niet. Ja, weet ik niet. De opgave voor vannacht. Uh, de oplossing moet bestaan uit zes letters. Dan weet je dat vast. En de opgave is: professor die gek geworden is. Professor die gek geworden is. 0800-1121. Ja, hallo. Hallo. Hallo. Goeie nacht, uh, Astrid. Dag Hannie. Zeg, ik had een vraagje. Ik hoop... Het gaat erover... Uh, ik ga je niet mijn hele ziektebeeld uitleggen. Oh jee, nee. Maar het gaat erom... Ik kan niet meer geopereerd worden aan mijn rug. Mm -hmm. En ik heb een, uh, ja, heel veel pijn. En nou uh, hebben ze mij voorgesteld om een neurostimulatie te gaan plaatsen in mijn rug. En mijn vraag is, ik heb aan de huisarts gevraagd en ik heb wat op de computer gekeken... Mm -hmm. uh, maar mijn huisarts heeft niemand in de praktijk waar zoiets geplaatst is. En ik zou zo graag willen weten, zijn er ook mensen die dit kennen? Die, die dat ook in hun rug hebben geplaatst gekregen. Ja. Oh ja. Ja. En, en uh, ja, ervaringsdeskundige. Ja. Weet je wel, want ik heb steeds wel rugblokkades nog gekregen, dus uh, injecties, maar dat helpt ook niet meer. En dit is dan eigenlijk het enige wat ze nog kunnen voorstellen. Ja. En ja, dat moet dus, uh, dat wordt dan, uh, die elektrische impulsen, die worden aan het ruggenmerk, dus dan door pijnsignalen naar de hersenen worden die onderbroken. En dan krijg je een soort tintelend gevoel, legden dus ze uit... Yeah. over de gebieden waar de pijn gevoeld wordt. Yeah. En dat is mijn vraag. Ik heb al verschillende mensen gevraagd of ze iemand kennen die dit ook uh, hebben. Maar mm -hmm. nee, niemand weet er eigenlijk iets van. En dat is mijn vraag even. Ja... Heeft iemand dat ook, van de luisteraars? Of kennen die dat? Ja, en wat doe ik dan als er iemand belt die zegt van... ja, dat heb ik ook? Want dan wil je diegene graag spreken natuurlijk. Ja. Dus dan moet je even blijven hangen en je telefoonnummer achterlaten. Oh, uh, ja, je telefoonnummer achterlaten. Ja. Is dat, dat een is idee? Okay. Ja, graag. Nou, heel veel sterkte. Ja, en heel vriendelijk bedankt. Oké, okay. Dan hey, da Daag 0801121. Mm, hallo met wie? Met uh, Tom? Dag Tom. Ja, goedendag. Dag. Ja, helemaal uit Vlaanderen. Wil ik even die crypto uh, geklappen? Ja, is te makkelijk, hè? Ja, en, en dat komt hè? Ik, ik, ik ben net een onderzoek aan het lezen van die meneer. Ja. En dat ging over dames die naar tv kijken en een kat op schoot hebben. <laughs> en hij heeft ontdekt, hij heeft echt ontdekt, dat is vorige week gepubliceerd, <laughs> dat die dames boerzoekvrouw op vrouwen zoeken op, op, op, het, op de tv. Ja, dat ze daar naartoe proberen te zetten. Ja. Ja, en die kat wil dat niet hebben. En daardoor springt hij elke keer op, als hij mevrouw ja. aan het schep is. En Boer zo'n vrouw niet kan vinden. Nou, dat is, dat onderzoek is een onderzoek, stapel. onderzoek. Precies, een onderzoek uitgevoerd onder één respondent. Ja, ja dat is. <laughs> <laughs> ja, want de opgaveprofessor die gek geworden is met als oplossing is inderdaad stapel. Misschien kun je ja, het even uitleggen het voor, die voor, voor ik vind, de. Ik vind het sneu voor die man hoor. Ik vind maar, sneu ja. voor die man echt? ja vind ik wel vind ik wel waarom dan kijk als je, je, je, je zo'n slimme man bent als hij hij ja. doet zo ontzettend dom ja dan, dan moet je toch een beetje medelijden mee hebben ja nou ik vind het wel mooi vind ik, wel. ik vind nou, het, het een beetje hard te... mag ook hoor maar een beetje medelijden mag ook wel ja de, nee, dat vind ik een mooie gedachte inderdaad en hij heeft echt ik heb hem op de radio heb ik hem horen huilen dat hij ja. er zo spijt van had en dat hij het allemaal zo goed bedoeld had en, uh... Ja. ja hij wilde gewoon de wereld beter maken met, zeg maar, niet met onderzoeken die daadwerkelijk iets bewezen, maar met onderzoeken die bewezen wat wij graag wilden dat ze bewezen. Dus dat is eigenlijk een ja, hele mooie dat, gedachte. Dat, dat heeft. Dat heeft, denk ik, ook te maken met een, een stuk van onze tijd. Hè? Dus je hebt pas die, die, die, die, die jongen in de bak zit... die dat broodje niet mocht eten met de stel. Ja. Is, die, die is ook van, van kleine jongen eens groot geworden. Ja, ook en bijna huilen, die maar, ik... want die wist natuurlijk ja. helemaal niet... het broodjeswinkel van een horeca gelegenheid was. Want die was nee, maar die, denk, dat... die mensen denken dat ze zichzelf alles kunnen permitteren. En deze meneer is te weinig gecontroleerd. Veel te weinig gecontroleerd. Dat was ook een fout van de universiteit in Tilburg. Die nee, maar dat vind doen. Ik, nee, dat vind ik te makkelijk. Ik vind... Je kunt niet zeggen, als iemand iets verkeerd doet... je kunt niet zeggen van, ja, Badrari ging naar een broodjeszaak... ja, dan hadden we maar eerder moeten controleren... dat hij, of dat hij wel wist of een broodjeszaak hoor nee, nee, nee, nee, ik nee, nee, dat kan nee, niet. Dat niet. Nee, maar, nee, maar, ik, maar bedoel, dat bedoel dat ik bedoel, dat ik geldt niet. ook voor deze onderzoeken. Je kunt niet iemand zeggen, ja, nee, we hebben het hem ook wel heel makkelijk gemaakt. Zo werkt ja, nee, het niet. Nee, maar, Astrid, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel, wat je zou zeggen met Badrari, dat is zijn trainer... toen hij jongen geen generatie was, toen was al een... Kei in, in, die, in die sport. Mm. Maar die jongens is te snel gegroeid. En die kreeg te veel kapsonis. Ja. En dat heeft deze meneer Stabel ook gehad. En op dat punt moet, moet de, een universiteit. Die had hem daar op, op, op, op, op moeten nakijken Jongens, dat gaat, gaat te gek. ik bedoel... Er <laughs> is ook een... gisteren ook weer in de pers. Dus een student van hem, 17-jarige. Die hadden toen al in de gaten. Maar ja, tegen deze grote man zeg je natuurlijk dat niet. Dat nee. je niet bent dat hij dicht. Nee, ja... Maar, maar ja, maar, nou ja, nou ja. Ja, we kunnen erom lachen en dat is, dat is goed in deze tijd. Ja. <laughs> <laughs> ja. Dat vind ik helemaal een positieve benadering. Ja, ja. Maar ondertussen heb je wel de, de crypto opgelost. Ja, fantastisch. Ik, ik, ik ben heel, heel slecht in dit ding, dus je moet ze volgens mij wat moeilijker maken. Ja, maar en dit was ik, eigenlijk... Neemt... Ja, sorry. Dan is het erg makkelijk. Nou, ik moet eerlijk zeggen, dit was eigenlijk geen crypto... maar meer gewoon een vraag. Ja, ja, op een <laughs> Ja, nou ja, het is, het is in ieder geval helemaal goed. En ik schud aan de prijzenkast. En uh, waar woon je, Ton, Wessling? In, in Ede, dat is heel graag, aan de Belgische grens. Kijk, dan stuur ik iets op en iedereen in Ede... morgen even applaudisseren voor Tom Wessling. Dat doen ze, want er wonen niet veel mensen hier. <laughs> ja, Sinder, dat is toch leuk dat er door drie mensen geklapt wordt, toch? Ja, zo is het maar net. Oké, okay. fijne vrijdag <laughs> Even nog. Kijken. Ja hoor, dag. dag! Ja, en naar aanleiding van uh, professor Stapel, die zijn onderzoeken bedacht, zijn dit Earth, Wind en Fire: in fantasy. Winterfire en Fire op Radio 1 bij Nachtzuster van Omroep Max. Uh, even kijken welke vragen er nog niet beantwoord zijn. Uh, de kriebelende trui wel, hè? Ja, dat heeft dus ook met statische elektriciteit te maken... beweerde Johan in ieder geval, en die geloof ik meestal wel. Um, uh, Richard wil nog steeds graag weten waarom men in de Roemenië... een Slavische taal, Roemeens, spreekt... terwijl in de omringende landen een... Uh, uh, nee, in de uh, om, in de omringende landen worden Slovaanse talen gesproken, maar in Roemenië de ro Romeans is een Romaanse taal. Dus waarom dat verschil? Allemaal in hetzelfde gebied, wil Richard graag weten. Uh, Johan is op zoek naar de Engelse versie van Inimini Manimo. Namelijk uh, any, many, any, any many get the tiger by his toe hoe dat uh, versje precies gaat. Nou, mocht je dat toevallig weten, laat het snel weten... want we hebben nog maar een half uurtje. 0800-1121. En Hanny is op zoek naar mensen die ook uh, ervaring hebben... met uh, het krijgen van elektrische pulsen bij rugpijn. Dus als dat het geval is en je kunt haar helpen... laat het ook even snel weten. Gert-Jan? Ja, ben ik weer eens. Hallo. Ja, ik moet oppassen als ik uh, in mijn eigen innercirkel vertel dat ik inbreek in dit programma, van uh, waar begin je nou allemaal weer mee? Oh, want? Ja, nee, daar heb je hem weer. Ik hoop dat ik dat uh, uh, uh, mag pareren. Maar ik wil nog iets over die trui in het vriesvak zeggen. Ja, dat het niet meer kriebelt. Dat doet mij denken aan een overeenkomst met Boer de Kool. Ja, dat kriebelt ook niet. Dat kriebelt. is het, beest, het meest eetbaar... Als, als de fors eroverheen geweest is. Ja, ja. En dan zijn de vezels gebroken... en dan is het meer uh, smakelijk. En, en dat zou ook wel eens met die, die uh, vezels van een uh, trui... in het vriesvak kunnen zijn. Oh ja, daar zit wel wat in, ja. Het heeft niks met statische elektriciteit te maken. Dus, ja, en dan heb ik ook nog iets over die whisky. Ja. Die Amerikaanse whisky, daar heb ik ooit eens in, het, in mijn werkzaam verleden iets mee te maken gehad. Dat waren uh, graanboeren uh, in het uh, in de begin van de 19e eeuw in de staat New York. Maar die konden dat graan niet vervoeren naar de Oostkust of naar... naar uh, andere stedelijke gebieden. En het enige wat ze konden doen was daar whisky van stoken. Dat was makkelijker te vervoeren. Dus dat is een heel andere... er was min of meer uit de nood geboren dat ze uh, gewoon die, dat graan uh, ja, verstookten tot whisky. Omdat er geen wegen waren of geen vaarwegen of geen spoorwegen. Dat was er allemaal niet. Nee, je moest er toch wat mee? Je moest er wat mee, dus dat was de meest simpele manier. Een, een fles whisky is makkelijker te voeren dan een, dan een ton graan, zal ik maar zeggen. Maar ja, je maakt er heel lastig een broodje van. Ja, nee, maar, dat, dat was dan een gepasseerd station, zou ik maar zeggen. Ja, en, een, en een glas drank staat toch voor twee boterhammen? Ja, daarom. En dat verdiende wat meer. Ja, dat is heel eenvoudig, als ze zei. Daar kan ik nog wat meer over uitweiden, maar daar is dit programma niet voor. Oh. Uh, en, en, en dan heb ik nog een, een aardige, vind ik zelf, van die ja. En Dat werd ooit eens dus een keer een cadeau gegeven aan een oudere dame die in een verzorging te huis, uh, terechtkwam. Dan had ze tenminste wat aanspraak. Ja. ja En voor de rest heb ik ook over die Belgen die uh, grappen maken over Nederlanders. Je weet hoe de grotten van Han in de Ardennen, die Druipsteengrotten, zijn ontstaan. Nee. Ja, Waar een paar Nederlanders op zoek naar een stuiven. Ja. <lacht> ja. ja. Nou goed, uh, nou ja, Het maar dat is alweer ja. tegen zessen, dus het, of er antwoord komt. Het, ik vraag mij af, ik kom uh, nogal geregeld in gelegenheden. dus uh, hangt er een etiket met Wi-Fi, Wi-Fi, W-I-F-I. Ja. Ik vraag me af waar dat voor staat. Wirefire of zoiets. <laughs> ja, dat is een vraag, oké. Okay. Op dit nachtelijk tijdstip niet meer dan een vraag. Nou, er gaat echt nooit een antwoord op komen, dat weet niemand. Nou, maar misschien volgende week nog wel weer. Nee, wifi, dat is veel te moeilijk. Dat gaat niemand uitleggen. Nee, maar jij, jij weet wat ik bedoel? Ja, ik plaag je een beetje. Gaat, ja. ik, ik, ik, ga het niet, ik weet het niet. Ik weet alleen de wie je en de de niet de vie. Ik weet wel wat het is, maar ik weet alleen waar de wie en niet de vie vandaan komt. Dus, maar hier gaan echt heel veel mensen over bellen. Dus dat, nou, dit okay. komt goed binnen uh, uh, 20 volgende minuten. Volgende week blijf ik weer luisteren. Oké. Okay. Oké, okay, bedankt. Dag, Doei. Jan. Hi. Eva. Uh, Goedemorgen. Hallo. Uh, ik wilde graag het antwoord geven op uh, dat aftelruimtje. Oh! Eenie meenie tiger toe. Eenie meenie manie Ja. Catch a tiger by the toe. Catch I need get. If him. he hollers, let him go. En dan weer terug naar eenie meenie manie mo. If he hollers, hollers... If he hollers, als hij dus het ja, ja, uitvoert. Los... Ja, Loslaten. Let him go. Eenie meenie manie, mo. Zo, ja. hopla, ook weer opgelost. Ik gewoon eigenlijk ruby Rubyzolke, maar ja. dan uh, anders. En, en um, waarom ken jij het, uh, di ken je dit? Ja, nou ja, kijk, ik uh, kom uit een beetje een internationaal gezelschap. Mijn uh, vader was uh, Canadees hmm. en die kwam dus uh, uit Toronto. Mijn moeder is Française, die leeft gelukkig nog. Ja. Uh, die had een uh, Frans aftelrijmpje als we thuis uh, iets moesten. en Mijn vader, die had ini, mini, mini, mo". En wat was het Franse aftelrijmpje dan? Uh, dat is wat ingewikkelder. Dat ja. was... Uh, Anstam Gram, pique, pique, colle graam en dat betekent dus eigenlijk helemaal niks. Nee, dat idee had ik al een beetje. Net zoiets als olkebolke rubiesolke. Dat betekent dat geloof ik ook helemaal niks. Heel slecht Frans is het. En, en wat hielden jullie dan het liefste aan? Nou, het hing er eigenlijk van met... Uh, wie, wie eigenlijk uh, het spelletje deed. Uh, wie het dus, nodig uh, had. <laughs> ja. Nou ja, uh, als er afgeteld moest worden en, uh, en mijn moeder. Uh, die telde af, dan uh, deed ze het in het Frans. En als mijn vader aftelde, deed hij het in het Engels. En als uh, mijn broer of ik moesten aftellen. dan deden we het in het Nederlands. Ja, nou dat, dat klinkt heel logisch. Ik komt ja. gewoon op, op neer dat je moest weten wie hem was. <laughs> Ja, nou ja, eigenlijk altijd in de, wordt het hetzelfde gebruikt. Dat is dan weer internationaal gebruik met verschillende teksten. Ik vind die met die tijger ook wel mooi. Ja, precies. Ja. Nou, dankjewel dat je het even doorgaf, Eva. Nou, geen Ik denk dank. dat uh, ja, Johan er blij mee is. Een, ja. een uh, goed programma verder. Ah, dank je. Dag. Dag. Dag. Jeanette. Ja, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Uh, ik heb al sinds uh, 2000 een neurostimulator. Ah, wat fijn. Uh, Tenminste, niet fijn voor geweld. jou, maar wel voor Hanny dat je even belt. Dat ja. gaat goed. Ja, het ja, gaat helemaal geweldig. Oké. Okay. En, en... Uh, heb je telefoonnummer van haar voor mij? Dat heb ik. Ik zal het niet op de radio roepen. Maar nee, als, je, als jullie elkaar even willen bellen... dan kunnen jullie ja. bijpraten over de medische details. Ja, prima. En dat is verschrikkelijk lief van je. Want had je zomaar opeens last van je rug? Of was daar... Uh, nee, was nee, nee, gevallen? nee. Uh, jaren en jaren. En toen hebben ze... Eindelijk nou, hetzelfde uh, idee wat, wat Fanny had. Uh, Neus ingebracht. Nou, dat is helemaal super. En dan kan je een, uh, zit een batterij in je buik. En dan krijg je een nieuwe batterij na zoveel jaar. Het klinkt wel heel griezelig. Uh, nee hoor, ze hebben niet griezelig. Oh, gelukkig. <laughs> nou, ik, ik zou het fijn vinden als je even met, uh, met Hannie wil bellen. Dan kunnen jullie ja. uh, ervaringen uitwisselen. Dankjewel, je Oké, okay, prima. Een uh, goede nacht nog. Dag. Dag. Dat is nog eens lief. Janie. De nacht nog even afgezaagde gebreide trui. Ja. Volle trui. Hij moet wel de diepvries in, maar wel in een plastic zak. Want anders dan trek je hem kapot hoor. Dan, dan vriest hij in het, uh, het ijs vast. Dus er moet een plastic zak omheen voordat hij... Oh ja, natuurlijk. Vind, ja. Die, die, wollen, die wollen draadjes die gaan natuurlijk dan in het ijs zitten. Ja, en dan krijg en je hem er je nooit meer uit. Dat zijn er zo moeilijk uitgetrokken, <laughs> want het kapot trekken. Wat geweldig dat je even belt. Ben je door schade en schande wijs geworden, Jannie? Ja. Of, uh, ja? Ben je er een trui aan kwijtgeraakt? <laughs> nou... <laughs> Het viel dan nog wel mee, maar het is heel veel werk om eruit te trekken. En dan trek je hem echt wel dat die lussen eigenlijk ook kapot gaan. Ja, ja. ja. Dus doe je er even ja. een plastic zak omheen, dan is er niks aan de hand. Haal ik er zo uit. Het is ook logisch, want je doet ook de, de diepvriesgroenten in plastic... en al dergelijke dingen meer. Die gooi je ook niet zo de diepvries in. Ja, nee, nee inderdaad. Want dan krijg je de broccoli niet losgepeuterd uit het ja, vriesvak. Vandaar. ja. Vandaar. En dat wist ik dan ook nog, maar dit is er net al gezegd, van die, uh, die elektroon in de rug. Nou, dat heb ik dus niet gedaan, maar ik heb er al jarenlang last van de rug gehad. Mm -hmm. Nou ben ik uh, in het Franciscus Grashuis in Rotterdam, heb ik uh, warmtepleisters gehad. En dan spoten ze eerst iets in die warmtepleister en die erop. En dat is fantastisch gegaan. Nou, dat is ook nog even een goede tip voor Hannie dan. En fijn om okay. te horen dat het goed ik ging. bij dokter Twist bij de pijnpoli. Ja. Dankjewel. Goeienacht. Goeienacht. Dag. Dag. Sarah. Hallo. Hallo. Het, het gaat mij om die band uh, die jij zo mooi vindt. Ja. En dan zit ik op YouTube te kijken naar train. Ja. Maar, ik, maar nou hoor ik net van die meneer die ik aan de lijn heb dat ja. het Train Spatie Drops is. Nee. Oh, oh God, je bent je aan, ben je aan het zoeken op Traindrops? Dat, dat zei die meneer? Nee. Train Spatie Drops? Nee, het beentje heet Train, gewoon trein in het Engels. Ja, ja. Nou, dat, zover weet ik het wel. En maar zoek je dat liedje? En hoe heet dat liedje dan? Ja, ik heb twee liedjes van tweeën gedraaid. Ja, je hebt er twee. Eentje met Boes of zoiets. Bruises, dus het Engels bruises, voor blauwe ja. plekken. Voor een beetje dronken zijn, geloof ik, hè. is dat? Nee. Nee? Nee, joh. Nee. Nee, bruises is... Uh, de, de blauwe plekken heet dat in het Nederlands. Oh, oh, ja, natuurlijk. Oh, je dacht, boes. Ja, dat... <laughs> Sorry. En nee, ik begrijp het te dat te je ervoor in de stemming bent. Ja. <laughs> en uh, nee, en het andere We liedje het net over whisky gaat. Het andere liedje heet Drops of Jupiter. Drops of Jupiter. De, en dat is in het Nederlands is het druppels van Jupiter. Oh, wat mooi. Het is een heel mooi liedje. Ja, ik vond het zo mooi. Ik zeg, ik hoef niet naar Astrid onderast lastig te vallen, maar... Nee, kan u het vertellen. maar ik vind, ik vind het heel fijn het. als iemand mooi vindt wat ik ook mooi vind. Dan, ben ik, dan heb ik iets goed gedaan. <gif> ja, het is fantastisch. Het is heel mooi. Zal ik nog een liedje ik geniet, van Train het draaien? Genieten. Ik was blij dat je er nog eentje draaide. Ik heb er nog geen. Oh. Het is eigenlijk, dan draai ik die nog even, het is eigenlijk de allerleukste van Train namelijk... En hoe heet die? Dit heet uh, 50 Ways to Say Goodbye. 50 Manieren om gedag te zeggen. En oh, je vindt de titel al mooi, nou wacht maar tot je die ja, hoort. De titel... Ja, nee. maar nee. al niet in de titel. Maar, maar dit is een grappig liedje hoor. Oh. Want hij bezinkt, hij bezinkt allerlei manieren. Het gaat erover... Oh, ik word nu echt de, de verkoopster van de, van de cd's van Train hierbij. Maar maar nee, maar het liedje gaat erover dat zijn vriendinnetje tegen hem zegt... ik ga bij je weg. Oh, en dan, ja, ja, zielig. En dan zegt hij, dat is goed. Maar dan zeg ik tegen al mijn vrienden dat je bent overleden. En, en dan zegt hij... Dat is wel en, erg drastisch. Ja, en het wordt erger. Dan verzint hij dus vijftig manieren waarop ze zou kunnen zijn overleden. Oh. En die bezinkt hij op rijm achter elkaar. Dus ze is uh, verdronken in een, uh, uh, een cementtruk, geloof ik. En ze is uh, verbrand tijdens het zonnebaden. En ze is neergestort in een vliegtuig. En door Nou, en zo heeft hij er vijftig. En dan in het Engels en op rijm. Oh, geweldig. Nou, dat dat moet ga je op... nu draaien. Als jij het wil. Heel, heel graag. Hoppakee. Hartstikke bedankt. <laughs> Doeg. Doei. Hoi.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 Train heet het bandje dus, voor de mensen die dat niet hadden meegekregen. En dit liedje heet 50 Ways to Say Goodbye. Het klinkt heel vrolijk, maar heeft dus een wat morbide onderwerp. Gert-Jan wil heel graag weten waar wifi of wifi voor staat. Uh, en als je dat hem even uit wil leggen, 0800 1121. Uh, ja, in inimini manimo in het Engels hebben we inmiddels uitgelegd gekregen. Uh, Hanny is, als het goed is, ook geholpen. Die gaat uh, praten met Jeannette over haar uh, rugpijn. Dat betekent eigenlijk dat alleen de vraag van Richard... Uh, en natuurlijk die ik zojuist voordroeg van Gertjan nog niet beantwoord zijn... Richard vraagt zich af waarom in Roemenië een Romaanse taal wordt gesproken, terwijl in de omliggende landen van uh, Roemenië dus uh, Slavische talen worden gesproken. En hij vraagt zich af uh, wat, uh, wat, uh, ja, wat dat uh, verschil heeft gemaakt in datzelfde gebied. Sikko, goeiedag. Goeiedag. Wie fi staat voor wireless fidelity? Ja. Oftewel draadloos internetverbinders. Fidelity, ja, wireless wist ik natuurlijk wel. Dat is zelfs bij mij blijven hangen. Dat is voor Fidelity. Ja. Dat is high, high fidelity. High en, en wat? Maar wat is Fidelity? Fidelity, dat Oh ja, natuurlijk. Ja, het zal aan mij liggen hoor, ik spreek ook mijn Engels. Ja, nee, <laughs> ja, maar ik, ik wist even de vertaling van Fidelity niet. Dus uh, nee, dat klopt, uh, dat, dat klopt helemaal, Sico. En ik heb iets anders, die Romeinse ja. taal. Roemenië, we hoorden vroeger tot het Romeinse Rijk. Ja. Er spraken ze Latijn en, en, en zodoende. Maar alleen Roemenië, want zijn ze dan de landen daaromheen vroeger vergeten? Dat heeft weer wat andere oorzaken, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Oh, oké. Okay. Maar, maar Roemenië hoorde tot het Romeinse Rijk, en vandaar dat de romaanse taal gesproken wordt. Nou ja, misschien dat we dat, we dat nog beantwoord krijgen de komende tien minuten. Maar dan moeten ja. mensen wel heel snel gaan bellen naar 0800 Ik heb in ieder geval twee antwoordjes van mij te pakken. Hartstikke goed, Sikko, dank je wel. Tot de volgende keer. Tot de dag. volgende keer weer. Dag. dag. 0800 1121. Gerard. Ja, goeiedag. Hallo. Hoi. Hey. Ja, ik, was, ik heb nog een vraag. Ik weet dat het een beetje een kort dag is. Ja, dan wordt het lastiger. Nou, misschien, misschien weet jij het zelf wel. Dat zou zomaar kunnen. <laughs> ja. <laughs> ja. Je werkt bij Radio 1. Ja. Uh, en ik, mijn vraag was eigenlijk waarom ze bij Radio 1 zo verschrikkelijk veel muziek draaien. Zo verschrikkelijk veel valt wel mee. Nee, dat valt niet mee. Mm. Nee, want Radio 1 is een nieuwste actualiteitenzender. Een ja. Sport. ja. En um, er worden regelmatig, heel regelmatig uh, plaatjes gedraaid. Mm -hmm. En word ik een, ja, als ik heb in de auto, moet je weten, heb ik Radio 1 en BNR naast elkaar zitten. Ja. En op het moment dat Radio 1 een plaatje gaat draaien, dan dus heb ik gelijk weg <hast> naar nee, BNR. Nee toch, Gerard. Ja, dat meen ik echt. Ik vind verschrikkelijk. Waar heb je zo'n verschrikkelijke hekel aan muziek? Nee, ik heb geen hekel aan muziek, maar als ik, als ik de radio aanzet, dan wil ik graag uh, actualiteiten horen. Of ja. sport. Ja. Ik denk dat ik de enige hardloper in Nederland ben die uh, tijdens het hardlopen ook rijden op aan het staan. Op het ritme van uh, onze stemmen uh, <laughs> reed jij. Uh. Nee, maar het is, uh, Gerard, het is heel eenvoudig. Uh, ja. uh, uh, eigenlijk, uh, relatief, uh, draaien we weinig muziek. Maar als je ja. kijkt, inderdaad, we zijn ook geen muziekzender. Een nee, muziekzender draait uh, 12 tot 14, soms wel meer platen per uur. En, uh, uh, en bij Radio 1, nou ja, bij mij is het gemiddeld drie platen per uur. Ja. Dus, uh, dus dat, is, dat is dan relatief al heel weinig. En het is gewoon puur omdat, uh, uh, ja, wetenschappelijk is aangetoond... dat de menselijke spanningsboog gewoon niet langer is dan 20 minuten. Oh, is dat zo? Dus eigenlijk zouden ze op scholen. als een uh, docent een verhaal staat. Maar dat moet je maar. als je dat nu uh, zou bekijken op een school. de meeste goede docenten doen dat ook wel. En toevallig zag ik het laatst ook gebeuren op de zwemles van mijn dochtertje. Dan zijn ze twintig minuten met uh, rugslag bezig. En dan mogen ze even twee, drie minuten spelen. Oh. En dan gaan ze weer twintig minuten. En dat is. Ja, dat is gewoon omdat je. eigenlijk kun je, je niet langer concentreren. Dan krijg je steeds minder mee. En dan. Uh zijn ja. we je kwijt. Dus de muziek is eigenlijk meer om even... is even spelen. Om dan weer volop te kunnen concentreren. Ja. Ja, ja. Nou, dat, denk, is, uh... dat is de idee erachter. Maar als jij zegt, het moet anders, dan gooi ik het hier nog een keer in de groep. Graag, ja. <laughs> en wat je ook kunt doen, je kunt mijn podcast kun je downloaden op uh, um, uh, omroepmaxnl slash nachtzuster. En dan daar zijn de liedjes uitgeknipt, want dat, anders moeten we betalen ervoor. Oh, zo, ja. Dus ja. dan kun je zo in één stuk door vier uur luisteren. Nou, ik weet niet hoe lang je doet over de marathon. <lacht> ja, twee uur, vijf minuten, zo. Oh, kijk, nou, dan ja. kun je op één uitzending twee keer trainen. Nee, maar nee, ik begrijp maar... het wel wat je zegt. Maar het is gewoon... Ik merk het zelf. Ik heb het geprobeerd toen ik dit programma begon, twee jaar geleden. Dacht Ik, ik draai gewoon alleen één plaatje aan het begin... zodat we even de tijd hebben om iemand ja. aan de telefoon te krijgen. Ja. En verder niet, maar dan merk je toch dat je na twintig na minuten... en na een half uur denk je... Pfff. Maar dan ga je, ja. Er, ja, dan ga je er wel vanuit dat iemand ook achter elkaar de hele tijd luistert. Dat is ook niet altijd het gevoel. Ja. Ja, vroeger had je ook talkradio. Ja, heerlijk, hè? Daar heerlijk. Geen, geen muziek gebruikt. Maar mag ik dan... Dat is misschien een beetje flauw, Gerard... maar mag ik dan ook zeggen, daar luistert ook geen hond naar? Oh ja? Alleen jij en ik. Ja. En, en de vrouw van Verdorens. En zou dat dan komen door die muziek dan? Ja, nou ja, het, het, het is net, ja, het, het, het zijn zeg maar kleine snacks tussendoor om de ja. honger even te stillen en dan weer, uh, weer door met uh, concentreren. Ja, ja, ja. ja u dus, moet het ermee doen, hè? Ja, nee, ik, denk, ik ga erover nadenken. Misschien... Want als ik dan aan het lopen ben, dan is het heel lastig om je, om je muziek, of uh, wat het uh, dat ding, uh, op, uh, op BNR te zetten. <laughs> Nou weet je, we, we hebben binnenkort vergadering en dan zal ik zeggen, jongens, we moeten minder muziek draaien, want als Gerard aan het lopen is, is het heel ja. lastig om dat ding eventjes ja, op BNR te zetten. Heel ja, als je dat van wel doen, we ja. heel graag. Ja. Ik, neem het, ik neem het mee in de evaluatie. Okay, ja, okay. Okay. Succes met lopen, Gerard. Ja, dankjewel. Dag. Nee, uh, Fons. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik wilde iets zeggen over uh, Roemenië. Ja. Um, de Romeinen, het hoorde bij het Romeinse Rijk wat iemand al zei. Ja. Maar hoe dat gekomen is, er woonden eerst de zogenaamde Daciërs en die zijn in een oorlog met de Romeinen eigenlijk door genocide uitgeroeid, ja. door keizer Trajanus. Ja. En toen was het land half leeg, want de Romeinen wilden namelijk het goud van die Daciërs te pakken nemen. En dat hebben ze, is hun ook gelukt. En dan werden er later Romeinse soldaten die hun diensttijd achter de rug hadden, er naartoe gestuurd en die konden daar verder gaan wonen. Ja. Dus het was ook een verplaatsing van volkeren. Maar je dacht, in die, in die tijd zou je toch denken dat er onderweg ook een paar bleven hangen? Misschien wel. Maar niet genoeg om de taal te bieden. Niet genoeg. Nee. Nou, duidelijk. En beantwoord, ik ben er blij mee. En dat is geweest in het begin van de eerste eeuw. Ja? Dus uh, keizer Trianus die leefde van ongeveer uh, <laughs> 98, geloof ik, tot uh, 120. Oh ja. En, en dit is natuurlijk weer gewoon algemene basiskennis overgehouden van de, van de opleiding, of niet? Ja, van het, van het gymnasium en van een reis naar Rome en zo. Ja, ja hè, kijk, dat hè, helpt ook natuurlijk een hoop rondreizen. Ja. Nou, dankjewel voor de uitleg nog even op de, op de valreep. Ja, graag gedaan hoor. En een hele fijne vrijdag. Bedankt, van hetzelfde. Oké, okay, dag. dag Fons. Mieke? Ja, dag. Met dag, Mieke. Dag, uh, meneer. Ja, deze meneer heeft het al perfect uitgelegd. Ja. De, al, als je lang genoeg vechtjas was geweest bij de Romeinen. Uh, dan kreeg je een lapje grond in, in Roemenië. Als, als beloning. En ja, dat, ja. Ik, ik kan het verder niet meer aanvullen hoor. Nee, maar ik blijf, dat wel, ik blijf het wel een mooi idee vinden. Dus het zou een beetje zijn van. Uh, uh, dat ik nu tegen jou zeg. Nou, dat deed je leuk, Mieke. Ik geef je een lapje grond. Uh, nou. Zullen ja. we eens doen? Midden ja. in Tsjechië, Ergis, ja. uh, ergens bij het Libno meer. Ja. <laughs> Zou je ook. blij mee zijn, of niet? Ja, daar teken ik wel voor in, hoor. Ja, en dan, en dan daar naartoe en met z'n allen lekker Nederlands praten. <laughs> maar Mieke, hoe, hoe weet jij dit? Ben jij ook op reis geweest naar Rome? Of ja, naar ik Roemenië? ik ben in Roemenië ooit geweest, en ah. hebben ze dat uitgelegd. En, dat en de... hoe kwam je er toe om naar Roemenië te gaan dan? Dat was een kunstreis. En kunstreizen in Roemenië. daar zijn mooie dingen te zien hoor. Oh. Dat. Uh... Echt uh, prachtig beschilderde uh, kerkjes en de buitenkant ook beschilderd. Oh. Ja, en, ja hele mooie, prachtige uh, gewoonte hadden ze daar. Dat, uh, ja, dat was echt... Uh, ik heb er een bruiloft meegemaakt en een begrafenis. En zoals deze mensen dat doen, dat is werkelijk... Uh, dat heeft me wel geïmponeerd, hoor, dat... Uh, en ja, dat was eigenlijk heel erg fijn. En dus herinner ik me dat. En ja. ik hoorde die vraag. En uh, de Daziers, dat is voor mij weer een hm. nieuwe aanvulling. Want dat wist ja. ik eigenlijk nog niet. Nee, die ken ik ook niet, de Daziers. Nee. Maar, maar wat, want Mieke, dan ga je op een kunstreis naar Roemenië... en dan ben je bij een begrafenis. Ja, kwamen we bij uit. We kwamen <laughs> bij zo'n mooi beschilderd kerkje uit... En uh, dat was een begrafenis en het was heel ontroerend eigenlijk. Met ook die prachtige orthodoxe muziek uh, zoals deze mensen zingen. Dat is, was, dat is echt, uh, dat uh, grijpt je wel naar de keel hoor. Dat ja. is, uh, echt heel mooi. Ook, ook zoals ze op een gegeven moment de doden naar het kerkje toe brengen op een open kar, zo'n Ja. En daar staat de kist dan op, helemaal open. Dus je ziet de doden liggen. Maar daar leggen ze dan zo'n zo gordijntje over. Uh, en alle, de familie zit er omheen op de boerenkar. Nou, dat, dat, dat, die, die zal ik nooit vergeten. Nee. Dat, uh, Want wanneer was dit? Oh, het is lang geleden. <laughs> Dus voor mij, ja, dat is al een jaar of dertig geleden hoor. Maar dat was nog voor de val van Ceausescu. Uh... Ja, Ceausescu was op, ja, uh, die was op dat moment uh, was, was uh, nog, nog, nog wel de geliefde persoon. Ja, ja. ja. Want, uh, ben je, want in Boekarest is dan alles in Roemenië. Uh, in Boekarest is heel enorm groot. Dat had te maken met Ceausescu? die alles. Die, die de, de, de, de straten, dat waren. Uh, ja. Tien baanswegen en, uh, en de, de, de overheidsgebouwen waren, nou ja, enorm. Ja. Ja. Dat vond ik dan weer heel uh, indrukwekkend. Ja, dat was toen net allemaal, werd ons trots getoond. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja eigenlijk heel betrekkelijk natuurlijk ja. geweest, uh, want uh, de Roemeense bouw, met name als je buiten Boekarest gaat, dan uh, heb je die prachtige uh, dorpjes met die uh, kobaltblauwe beschilderde ja. huisjes. Ja, dat is nogal een uh, contrast dan, hè? Ja, ja ongelooflijk. Oh, Mieke, het programma is afgelopen. Ja. Uh, dankjewel. je okay. wel. Ja, fijne vrijdag, o hè? Ja. Dag! Dag! Dit was nachtzuster. Tot volgende week. Dag!